I listen to her promise. I swear to God, this time it's gonna last. Yeah. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me.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 Niemand minder dan Joshua Kedison. Veel meer hits als deze heeft hij niet gehad. Jorde. uit 1994, zo lang geleden. Jesse. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Bokhuizen. Goeie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Waar je oren weer heerlijk vertroetelen natuurlijk. Met geweldige muziek. En uh, we hebben echt wel een uh, hele mooie collectie meegenomen naar de studio. Dus er zit vast en zeker ook iets voor jou bij... Dus ik zou zeggen, stay tuned. In de show gaan we eens even kijken wat er allemaal in zit voor moois. Nou. Vast wel een paar mooie onderwerpen, zou ik zeggen. We gaan het hebben over scheiden van wonen en werken is geen ideaal beeld meer. En waarom niet? Nou dat hoor je straks. Han van der Horst is ook weer boos vandaag. Och, schandalig weinig flexwoningen, daar heeft hij het over. En, uh, ja, en daar zijn een hele hoop mensen slachtoffer van, vooral daklozen. En daar gaat hij best wel tegen de keer En um, we gaan het hebben over een boek. Thriller, Zij die zwijgt. Mmm, wat zal daar nu weer gebeuren voor Delix? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Laatavond. Avond. game Me. She read me like a book But I'm hiding in the smoke I saw her walking on the water as the sharks were coming for me. I felt Mandy pull me up, give me the kiss of life, just like the girl. Middernacht, de late avond, met Alfred Bokhuizen. Van Amsterdam hoorde je hier later met een van uw mooiste, Lucy Lucy. En ten CC met een prachtig rocknummer I'm Mandy, fly me. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox. Toneelvereniging Varia uit Vlaardingen presenteert de thriller Zij die zwijgt. Ik ben al benieuwd. Hier aan tafel Lars Bol, de auteur van het script. Welkom Lars. Dankjewel. Uh, Lars, een thriller live op toneel. En dan ook nog met die mysterieuze titel. Wat is dat voor een stuk? Ja, ja dat is een stuk. Uh, dat gaat over een, uh, een vermeende verdwijning. Binnen een, uh, een groep uh, die uh, in een landhuis ergens in Limburg samenkomt. Om uh, ja, een soort spirituele reis te maken. Om zichzelf te ontdekken. Uh, traumas te verwerken. Uh, dat soort zaken. Ja, en daar is iets gebeurd. En dat moet aan het licht gebracht worden. De hoofdrolspeelster die... Uh, die krijgt een uh, mysterieuze brief en die springt er gelijk op in door er een podcast van te maken. Ah, maar zij, die zwijgt, dus ze vertelt de anderen misschien nog wel niets. Nou ja, ja, dat is een beetje wat, uh, wat, uh, wat het thema is, dat zwijgen. Want uh, ja, wat is er nou gebeurd en waarom is iedereen er zo stil over? Ja, nou, ik ben nu al benieuwd, joh. Dat is de rode draad. Uh, ja. In welke vorm gaat het stuk... Uh... Zich afspelen? Nou, het, je, je beleeft eigenlijk uh, alles wat de hoofdrolspeelster gaat meemaken en die uh, vertelt dat aan, aan elkaar met uh, een soort reflectie, als in, uh, vertellend als in een podcast. Het is de bedoeling dat, uh, dat het verhaal verteld wordt door middel van die podcast en dat je ziet wat er gebeurt. Wie heeft eigenlijk de regie van dat stuk? Want jij hebt scripts geschreven. Klopt, uh, Demi-dame. Die, die regisseert dit. En uh, zij heeft ons uh, vaker geregisseerd uh, in het verleden. Uh, en is uh, sinds uh, vorig jaar ook weer teruggekomen. En uh, ja, die werd erg enthousiast toen ik zei van ik zoek iemand die mijn stuk wil uh, regisseren. En toen zei ze gelijk, dat wil ik doen. En hoe begint dan zoiets? Waardoor laat je je inspireren? Nou, ik luister veel luisterboeken. Dat vind ik gewoon prettig. Uh, onderweg naar werk, uh, op de fiets, uh, voor het slapen gaan. En ik vind spannende verhalen, detectives, thrillers, vind ik, uh, ja, dat is wel iets wat ik heel leuk vind. En ja, daardoor ga je ook uh, de patronen herkennen in het vertellen van zo'n uh, thriller of detective. Hoe wordt zo'n spanning opgebouwd? Hoe wordt zo'n situatie uitgelegd? Welke informatie wordt juist weggelaten? En door mijn ervaring met toneelspelen weet ik ook van, hé, hey, dat kan ik misschien ook wel gebruiken in een toneelstuk. En toen je het eenmaal, uh, dat voorstel deed van dit heb ik gemaakt. Heb je toen nog feedback gekregen waardoor je dacht nou dit of dat moet misschien toch anders? Of... Nou nee, ja, de groep was wel gelijk enthousiast over uh, het, het verhaal. Uh, ik heb ze natuurlijk wel vrij lang aan het lijntje weten te houden door ook niet te vertellen hoe het af zou lopen. <laughs> Heel goed. Dus uh, ja, we zijn wel ook echt begonnen in september. Maar toen was er maar een, een, een deel af. Dus ik heb echt tot december nog... Uh, serieus zitten schrijven. En het was wel elke week van, is er deze week <laughs> nieuw? Is er meer? Nou, dan heb je echt een goede vorm te pakken. Uh, spreek het over de vorm. Ja, zo'n toneelstuk moet ook een vorm krijgen. Belichting, regie, attributen, decor, noem maar op. Uh, adviseer daar allemaal in, want jij hebt het script geschreven. Dus jij hebt toch een bepaald beeld in je hoofd. Ja, ik heb inderdaad een bepaald beeld. Maar ik durf dan toch die controle aan de regisseuzen over te laten. Uh, Knap. Omdat ik vind dat het... Uh, verhaal vaak beter wordt door de ogen van iemand anders. Wat verwacht je van het publiek? Wie komen er denk je naar dat stuk kijken? Ja, het zijn voornamelijk uh, bekenden, dus mensen die vaker bij onze voorstellingen uh, zijn geweest, uh, familieleden, vrienden. Maar ik hoop ook toch dat er mensen nieuwsgierig zijn en denken van goh, ik kom toch eens voor een avondje een beetje uh, mysterie en meedenken en puzzelen. ...dat die dan ook komen kijken. Dat, uh, nou, dat zou ik een eer vinden. Zoals jij het vertelt, uh, het gaat nu al kriebelen bij mij. Uh, even de gegevens. Uh, waar wordt het stuk opgevoerd? In uh, Cultuurhuis Kade 40, op de in Westhavenkade nummer 40 in Vlaardingen. Ja, en wanneer? Uh, 27 juni, dat is een zaterdag. En dan 3 en 4 juli, vrijdag, zaterdag, de week erop. Oké, okay, en het is natuurlijk s'avonds. Ja, om acht uur uh, is de aanvang. Hoe komen we aan tickets? Je kan gewoon uh, via onze website www.toneelverenigingvaria.nl, kun je de tickets bestellen. Er zit een grote knop. Dat moet gewoon lukken. Die gaan we vinden. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze geweldige tip en aanraden de thriller. Zij die zwijgt van toneelvereniging Varia. Lars Pol schreef het script. Dankjewel, Lars. Cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre. de Hartstikke knap, dit nummer van Kerry Bush. Want die bestaat niet. Not made for a cage. Gewoon AI. Maar wel grappig. En eigenlijk best wel mooi. Maar ja, het is wel hartstikke knap. En voor heel echt en zuiver. Celine Dion met Ne parle pas sans moi. Zometeen een mooie column van uh, Han van der Horst. Hij gaat weer lekker tekeer vandaag. Uh, Han van der Horst vindt dat er schandalig weinig flexwoningen worden gebouwd. En dat heeft nogal gevolgen voor dakloosheid. Je hoort het zo meteen na Galet en Aisha. <muchter> Ik apprend, tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi, au retour de tante cour, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie haït je si tu m'aimes. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi, oh, oh, oh. Aïcha, Aïcha, écoute-moi, Aïcha. Het is de nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mens. De ambtenaren van de gemeente Dordrecht hebben een scherp oog. Zo korten ze 20% op de uitkering van dakloze bijstandtrekkers, omdat die immers geen woonkosten hebben. De rechter heeft hen onlangs nog in het gelijk gesteld ook. Een dergelijke scherpte ontbreekt echter als het gaat om misschien wel tijdelijke, maar toch onmiddellijke oplossingen voor de woningnood. Die bestaan bijvoorbeeld uit snel te bouwen flexwoningen. Je zet ze als je eenmaal een locatie hebt in een maand of wat neer. Dordrecht heeft de afgelopen vijf jaar iets meer dan 70 vergunningen afgegeven voor de bouw van zo'n woning. In vijf jaar dus. Dat is nog veel ook als je naar de rest van onze streken kijkt, want in de meeste gemeentes bleef het bij een stuk of vijf. Hoekse waard is uitschieter met meer dan 150. En dat terwijl er in Nederland minimaal 30.000 daklozen zijn. Terwijl het tegenwoordig heel normaal is als moeders met kinderen langs de straat zwerven en nergens een urgentie krijgen. Terwijl boa's en andere ambtenaren speuren naar mensen die het wagen in hun auto te overnachten. Want dat mag niet en dan krijg je een boete. Terwijl de parkbankjes in dit godvergeten land tegenwoordig zo worden ontworpen dat je wel op kunt zitten maar niet op kunt liggen. Terwijl er op de stations tegenwoordig bordjes hangen die je verbieden echt slaan. Terwijl dit allemaal gebeurt, terwijl dit allemaal onderdeel is van bestuurlijke zorg en aandacht, doen gemeentes weinig tot niets aan betaalbare woonruimte. Of nee, niet. Ze doen juist een heleboel. Ze stapelen voorschrift op voorschrift en ijs op ijs, waardoor de bouw van nieuwe woningen wordt bemoeilijkt. Het betere is bij te veel ambtenaren altijd de vijand van het goede. En per slot van rekening gebeurt er dan niks. Je kunt... Als daklozen misschien wel beter in Azië, Afrika of Zuid-Amerika zitten. Daar kun je meestal wel met oud hout en stukken zeilen onderkomen voor jezelf neerzetten, zonder dat er onmiddellijk een boa verschijnt om je weg te jagen. Terug naar de flexwoningen. We kunnen in Nederland op een woningnood bogen die zijn weergaan niet kent. Ook niet vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die van nu is niet veroorzaakt door verwoestingen, maar door beleid van de overheid. Hoe dan ook, we staan oog in oog met een noodsituatie. We hebben tegenwoordig een voormalig generaal, zelfs minister van Volkshuisvesting, Je zou dus zeggen dat de plannenmakerij vervangen wordt door actie. Om iets aan deze ramp te doen, zouden er door elke gemeente op grote schaal flexwoningen moeten worden gebouwd. Zonder gezeik en zonder gezeur. Dat is wel vaker gebeurd in de vaderlandse geschiedenis... dat er noodwoningen uit de grond werden gestopt. Bijvoorbeeld kort na het bombardement van Rotterdam. Ze waren voor een paar jaar bedoeld... maar uiteindelijk stonden ze een halve eeuw of nog langer. Er zijn er die nog steeds bewoond worden. Met de bouw van flexwoningen op grote schaal... kun je daadwerkelijk iets aan de woningnood doen. Het gaat niet aan gezinnen over straat te laten zwerven omdat er eerst een structurele oplossing gevonden moet worden. Daarvoor bestaat maar één term. Woonbestuur. Breng die gezinnen onder in tijdelijke flexwoningen en dan heb je tijd voor die structurele oplossing. Zo werkt dat in een beschaafd land. Als je daklozen zo op de huid kunt zitten, kan het op andere gebieden ook. Ik weiger te begrijpen waarom niet elk dorp in onze streek niet allang een straatje met flexwoningen kent. Sinds Hugo de Jonge wordt er veel geclassineerd en gezeverd over dat straatje erbij. Nou, doe het dan! In plaats van ons te vervelen met gelul en blij te maken met de ene dode mus na de andere. Dat voor mij nog een vanuit... mijn dogen daar op de straat. Dat is het gevolg van dat ministrasse. Zijn de regels van vader gestalt. Die maar brengen tot deze situatie. Je kunt er geen spel tussen kraken. gepaast past die manier in het systeem. zorgt maar voor de wagen. Witte Norden is angst zijn blij. Er is niemand die mij Kan ik ken ik niet verstaan. Ik stond niet. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in de late avond met Alfred Blokhuizen. Ons he in half jaar in Nederland geweest, bij ons Oswagman Peelter en ons kozen ons genoot, ons vier al die dagens feest. Ons hernoe niet in zo'n land geweest. Overal woont die lui der in der eigene wijkes. Die arms woont bij die arms, die rijkes bij die rijkes. Die Marokkanders en die Turklui, die mok alles koos. Ons vindt Nederland die ideale land gewoon. Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slaag man en ons heel strees. Ons he genoot ons weer al die dagen spees. Ons zijn nog niet in zo'n schoolland geweest. Niet ieder de man. Die eelne Turklui in die parlement. Als ons in Afrika zo so doe, kreeg ons glazer in die tent. Die vrouwenhuizen binnen slechts dichthankelijk per Frans. Die jonkies bij de jonkies, keurig die alles bij die alles. Onze een half jaar in meer. In die vele andere manluisterij. Terwijl die vrouw is met die keinders keurig in die thuis dan blij. Als echter Neo begreep niet ding, Die huis niet blijft van mijn lei. Apartheid is een schone zaak. He. Maar hoe kan ik overdraai? Want zij een half jaar in Nederland geweest. Bij ons waagt man weer In ons rozen vrees. Onzeggen nooit. Weer al die dagen spreekt, ons nog niet in zo'n land geweest. Voor ons is Nederland heel groot, lui, lekker land. Die gelijke rechters leggen in die prullenmand. En nu die zaken voor ons blankes in Zuid-Afrika loopt uit de hand. Onze een van de bekendste nummers van Karen bloemen, hier in de show Zuid-Afrika. En wat is er veranderd sinds 1993? Mm -hmm. Heel weinig denk ik hè? Verder hoorde je zeven. Half zeven donker uit België met dakloos. Speciaal voor hand van de Horst. Zo meteen gaan we praten, althans we, Herman Bruin met Jaap Uilenbroek. Hij gaat het hebben over onzichtbaar maar onmisbaar. Waar gaat dat over? Je krijgt zo meteen alle details. Na Mesh en Suicide is Painless. Through early morning fog I see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 Its way on in, the pain grows stronger. Watch it grin. Suicide is painless, it brings on. We gaan het hebben over scheiden van wonen en werken. Dat is geen ideaalbeeld. En uh, hoe dat verder zit, dat ga ik vragen aan Jaap Uilenbroek, Want die heeft daar informatie over. Is in de uitzending. Meneer Uilenbroek, welkom. Goedemiddag. Uh, ja, scheiden van wonen en werken is geen ideaalbeeld. Uh, wat zou het ideaalbeeld dan wel zijn? Nou, je wilt natuurlijk uh, wel uh, wonen en werken maximaal gescheiden uh, hebben. Mm -hmm. Je wilt dat een medewerker, een arbeidsmigrant, een uitzendkracht, uh, ...maximaal zelfstandig in zijn eigen huisvesting kan voorzien... ...en daarbij natuurlijk niet afhankelijk is van zijn werkgever. En dat is vaak nu wel zo? Uh, in, de, in de wereld van de arbeidsmigranten zie je vaak... ...dat een uitzendbureau huisvesting organiseert... ...voor de mensen die naar Nederland komen... ...en dat die uitzender dan ook de huurrelatie met de arbeidsmigranten aangaat. Dus hij heeft zowel een, een, een arbeidsovereenkomst met de medewerker... ...maar ook een huurovereenkomst... En in de meest slechte gevallen is dat zelfs gecombineerd en aan elkaar gerelateerd. Ja. En dan kom je natuurlijk in de situatie terecht dat als je, je werk eindigt, je huisvesting ook eindigt. Ja, je bent helemaal afhankelijk van je baas eigenlijk wat dat betreft. Ja. Het is geen ideaalbeeld, zegt u al. Maar wat is dan wel het ideaalbeeld? Dat loskoppelen van elkaar. Maar ja, de, de, degenen die daarvoor zijn, die hebben de mensen, ja, hebben de macht eigenlijk, hè? Nou, jaren terug is hier natuurlijk al een advies over gegeven door mm -hmm. Emel Roemer, Wat heet Geen Tweederangs Burgers? Ik heb in de tijd leiding gegeven aan de totstandkoming van dat advies. Ja. En daar zeiden wij natuurlijk al. Yo, ...je moet die, die afhankelijkheid echt gaan doorbreken. Mm -hmm. Stap 1 is, maken echt twee losse overeenkomsten van... ...die niet meer aan elkaar kunnen relateren. En dat is ook eigenlijk in wetgeving vastgelegd. Wetgoedverhuurderschap eist nu ook echt een schriftelijke huurovereenkomst. En in CAO-afspraak is, cao is inmiddels ook af, uh, afgesproken... ...dat als je mm -hmm. uh, je baan verliest, dat je nog minimaal vier weken... Dus ...nog altijd maar vier weken... Uh, kan blijven wonen waar je woont. Dat zijn wel stappen de goede richting in. Maar wat je echt zou willen is dat je natuurlijk uh, geen rol meer hebt in de huurrelatie als werkgever. Ja. En dat betekent natuurlijk dat de arbeidsmigrant op eigen kracht zijn huisvesting moet kunnen organiseren. En dat kan natuurlijk alleen als er voldoende huisvesting is. We zitten hier vlakbij in de Westland. Daar staat volgens mij een, een Polenhotel. Is dat dan iets wat goed geregeld is? Nou, hij kent deze casus niet. En, en eigenlijk is het een rotwoord. Want overigens er <laughs> ja, zijn veel meer andere nationaliteiten yeah. uh, dan yeah. boden die hier werken. Dus eigenlijk zijn het natuurlijk gewoon ook... Ja, net zoals u en ik zal ik maar zeggen... Uh, mensen met een Europees paspoort. Mm -hmm. En met vrij verkeer van, van, van arbeid... Mogen die mensen gewoon overal werken. Zelfs wij, wij zouden ook zo mogen gaan werken in een ander Europees land. Dat is echt uh, een... een, een dienst uh, zal ik maar zeggen voor de hele Europese Unie, omdat de arbeid daar naartoe gaat waar de vraag het grootst is. Wij hebben daar als Nederland echt profijt van. Uh, en kwaliteit huisvesting is dan ook echt belangrijk. Uh, en daar is de markt nog aan het kantelen, want de schaarste in Nederland is niet alleen in Nederland, maar zelfs in Europa. Dus de arbeidsmigrant wordt gewoon kritischer. En als je niet goed voor hem zorgt, gaat hij toch naar een ander Europees land. Dat is duidelijk en dat maakt het ook wat complex... maar er is in ieder geval iets verbeterd. Dat is wel wat u ook nog zegt, denk ik. Er worden stappen vooruitgezet, ja. maar we zijn er nog lang niet. Nee, oké. Okay. ben er wel synergie. Ja, dat, was, dat is duidelijk geworden. Mensen die er toch iets meer over willen weten... kunnen die op een website of sociale media terecht over dit verhaal? Ja, ja ik ben heel makkelijk te vinden. Uh, uh, en, uh, ik ben van Lento.eu, dat is een, juist een internetplatform... Wat de huisvestingsmarkt uh, los wil uh, faciliteren van, van, van uitzenders. Dus uh, los van de arbeidsovereenkomst moet ik zeggen. En uh, het ook mogelijk maken uh, dat het gewoon transparant is wat er gebeurt. Lento.eu zegt u. en Daar ja, is het goed om even te zoeken. Naar als ja. u wat meer wil weten over scheiden van wonen en werken. ja, En uiteraard. daar vertelde Jaap Uilenbroek over. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u sterk in de strijd. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. What?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 And again, just you and me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 een Het prachtig nummer van uh, niemand minder dan John Legend en The Roots. En uh, je hoorde toch maar mooi even Wake Up Everybody... aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dankjewel voor je gezelschap, wederom. Uh, morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, wederom met uh, lekkere muziek... en prachtige onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen. Ik wil rusten. En uh, als je gaat werken en blijft werken... in dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot de sluart. Een legendarische van Man, Man Father of Day, Father of Night.